Wij beginnen de les. Nummer. Welke les hebben wij nu? 118 van Zoger. Pagina 63. Samen Kimmel. Wij beginnen aan de regel. Drie van de basistekst van de zelf. Wij zijn beland voor de vorige keer bij Jirsut. Ja, dat wanneer de Zeeranpien... Zoon kunnen we zeggen... Zeeranpien stijgt op naar de Jirsut. Ja, als gevolg van het opstijgen van de man. Dan... Wat gaat daar gebeuren? Daar, daardoor ontvangen de mogin aan de rechterkant van de jirszoot en aan de linkerkant van de jirszoot. Dus worden eh, rechter en linkerkant gevormd. Wij weten dat aan de, linker, aan de rechterkant dat zijn de chassadim en aan de linkerkant dat is chogma En aan de linkerkant is het hochma, maar zonder chassadim. En aan de, aan de rechterkant is het chassadim, zonder chagma. Het is nog niet volmaakt. En de Zoger, zoger gebruikt ook uh, andere extra namen. Om ons gevoel te geven. Ja, verbinden dat met de naam Abraham. Uh, dat... Er werd ook uh, in de tot aan de rechterkant transformatie plaatsvond van bara, dat, verstolk, dat vers, uh, verstopt dat verstopping is, als het ware, laat ver, uh, geeft een verhulde toestand. Weer Woord van, van bara wordt eiwaar. Eiwaar is een orgaan. En daarbij wordt dan aan de rechterkant nog de letter He toegevoegd. En aan de linker, aan de rechterkant en aan de linkerkant was Eile Gochma en was nog een Juud toegevoegd. Dat is waar wij gebleven waren. En hij bezigt dus de zoger de naam Abraham. En hoe de naam Abraham tot stand komt. En Abraham is chesed. De kracht van Abraham <coughs> is chesed. Want, kijk, wat is nodig aan de naam van Abraham hier? Wij we werken hier steeds met de naam Elohim, ja of niet? Elohim. En Elohim is din. Oké? Okay? Hoe dan ook? Het is nodig, maar het is din. Dus we zien wat de forming van Elohim we zien het in de in de linkerkant, aan de linkerkant is de vorming van Elohim en zelfs, zelfs wanneer de volmaakte naam gevormd wordt bij de aboehima dat is wel een zekere vorm van volmaaktheid en toch is het de naam Elohim ja? dus de, ook de bij de aboehima wordt Elohim gevormd maar Elohim verwijst, geeft aan dat dit toch wel uh, That it denies. That is. denies yeah? is chassadim. Yeah? Of chassadim, so het abo Yima is dunne chassadim, or to chassadim. Of aan de linkerkant hebben we, bij Yersut, hebben we elokim, maar dat is dan chochma, maar zonder chassadim. Eigenlijk is so het zo, we zullen dat, het is goed, nu alvast te noteren bij jezelf. Elokim heeft te maken met dinim. Yeah? De dinim, kracht van dinim, de kracht van gvorot. Wie, is, wie kan Elohim zijn? Al oh, natuurlijk, de, de, de linkerkant. Ja, wie? Malgoed. Ja, als Malgoed opsteegt, kan Elohim zijn. Aan de ene kant is het opsteging. Het is wel krachtig. Het is uh, verkregen die lichten, maar het is Elohim. Oké? Okay? Dan wie nog meer? Uh, Gwura is ook Elohim, de naam Elohim. Draagt. En Bina zelf de, de, de naam Elohim draagt. Eigenlijk God ook, en de God. Eigenlijk vier, vier, vier sferoten links, allemaal Elohim. En aan de rechterkant, uh, we hebben geleerd eerst, dat was de naam Mi, alleen maar Peter Chogma van de Kilim, van de Bina met de lichten van de lichten. En dan geef je extra iets dat die drie letters is dus wordt het gevormd daar, en dan komt er nog de letter H en dan komt straks, zullen we zien, natuurlijk komt, komt de letter M, dan wordt het Abraham dan hebben we iets aan de rechterkant, ook de volle vorm, ja, de naam Abraham, dan hebben we ook de chassadim, volledige kracht aan de chassadim aan de rechterkant dus dan hebben we Abraham hebben we aan de rechterkant volmaakte chassadim dus 5 spiroot vol van licht kijk Abraham, als je neemt Abraham 5 letters, ja ook net zoals Elohim 5 letters dus aan de rechterkant is het 5 letters chassadim die ook hebben 5 letters en daar zien we 5 lichten van chassadim naran, naranchai van chassadim en aan de linkerkant, dan Elohim, dat zijn de vijf letters van Elohim gevuld met lichthochma. Uh, en nu keren we naar de tekst terug. Pagina Samen, gimel 63, de regel 3. Ot mem het Achten kertak Itaru Atvan le lehai Sitra U lehai sitra Kedin Apik Mem Fir Natil Had lehai sitra Wehad lehai sitra Ишталим шмакадиша Диша Абит Элоким Файв Камкен Шма Де Аврагам Кад Ишталим Да Ишталим Да. Пункт. Дри От мем Хет 48 Itaru, Itwan, de letters zijn opgewekt, hebben zich opgewekt. Le Ashlama, Lehai Sitra, om volbracht te worden, tot volmaaktheid te komen. Lehai Sitra, van de ene kant, aan de ene kant, Sitra en aan de andere kant. Kedien. Apik Mem Kwam er mem uit, de letter mem uit? Vier, Nadje, had le sitra, de ene nam voor de ene kant van hem, van die mem. We had le hy and andere en and de ene nam voor een an andere kant. De mem, de letter mem. Is talim kadisha. De heilige naam werd volbracht. Kwam tot volmaaktheid. Weet Adit Elohim en het is geworden Elohim. Aan de linkerkant. We, we, straks hij gaat ons uit, uitleggen. Vijf. Gam ken de Abraham eveneens de naam Abraham van Abraham. Aan de rechterkant dat is Stalim, da. is da. wanneer de ene wordt volmaakt wordt de andere volmaakt punt en nu komt een stukje tussen de hakjes ja? en dat stukje tussen de hakjes eigenlijk behoort niet tot de oorspronkelijke tekst van de zogers zelf maar het is een soort dat noemen we het Gelayon. Het is een soort uh, openbaring. Ja, iemand heeft. De Socher is erg oud. Dus iemand kreeg dan een openbaring. En dat open bar, deze openbaring wordt toegeschreven aan de Socher: dus uh, vijf na de punt. En tussen de hakjes. We om riem. De natal kadosh baroumi zes verschadig beëile wit habit elokim. En dan gaan we zo so verder tot aan de, volg, uh, de volgende pagina. Aan het ergens aan het begin daar uh, is eindig dan die dat stukje met de met de oh, tussen de haakjes. Kay? dus waar we Jezus om dat is wat, dat ond, uh, onthulling van iemand, openbaring aan iemand was het. Men weet niet wie, er is geen idee. in het hele geest niet, niemand stelt op prijs om zijn naam te geven, dat die heeft dat onthuld, aan hem is onthuld. Mm -hmm. Ook ik naar al die rabbis die, die men kent, vroeger rabbis, men kende de namen niet, Ach, Oké, okay, Moshe, de zoon van dat niet meer. Het is niet nodig. En vele boeken zijn ook erg. Hoe ouder, hoe minder laat men van zich weten. Dat het niet nodig is. Geen auteursrechten. Uh, We Yesh Lomar, So omrim, sorry. Dat is zo'n jud en alef Tussen de, tussen de twee, met twee aanhalingstekens. Dat is een afkorting. Onder andere van Yesh Omriem En er zijn sommigen die zeggen dat. Zo so, so is het. En er zijn, so, zijn, zijn sommigen die dat zeggen. We Yesh Omri. De natal kadosh boru mi. Dat de kadosh boru Dus de, de schepper. Nam mi. Nam de letters mi zes we shadej by eile en hoide ze als het naar de eile we it abit elokim en het is geworden elokim punt zes na punt we kadosh Borohu. so afkorting kadosh baruchu de hele gegezeghint is en na we en nam a kadosh baruchu de heilige gezegende is hij Maar, de letters ma, of de naam ma, we schade en gooide die be-eivar, naar-eivar, eigenlijk aan de rechterkant, aan weet-a, el Abraham, en het is geworden Abraham. Punto. Natuurlijk, alles is naar krachten, we spreken niet van Avraham van een de mens, duidelijk, het is absoluut überhaupt niets te maken. Het is ook Avraham is ook de kracht wat uh, eigenlijk alle woorden, hoor je wat ik zeg, elke woord in de Torah is zijn de namen van de schepper, <coughs> Eigenlijk Ook in de, in de hele Tanakh eigenlijk is, is, is, is maar alleen in, in het de het wordt steeds minder. In de Torah is, is dan een... Maar in ieder geval, het is allemaal de naam van de schepper. Dus we kunnen daar... Niets anders. Niet uh, de ene religie en and andere religie. Weet ik veel van dat allemaal wat men dat ziet. De ene is dat, de and andere is dat, de Torah is dat. Uh, Absoluut heeft niets te maken met... Met wat die ene die, die, die, die dat zegt, dat is allemaal de namen van de schepper. En het behoort niet tot het volk, welke dan ook in vlees van vlees en bloed. Maar goed, zij zien, zien dat op die manier. Uh, Oké, okay. uh, we, we beginnen met de zeven verder. We gaan verder door met de regel zeven Umilat mi romes le famishim sharei bina en verder we ve Itba ba jud Kadmaa kadma a de acht kadisha greit hut in der worden allein dares daar komde de kracht und dann umilat ma a. Ромес le minjana djsma диша. weet je dat bij dat tintinjana nee hij djsma умер. Hawaii. Kmo de ata om er, kmo Bli tin ma, uchedin itkaimu, trin almin, bayud, alma de ati, alma da. Dat is nog steeds die onthulling, openbaring van iemand. Dat erbij gevoegd werd bij de zoger. Goed, men wist ook dit sommige, ja, goed, er waren over, uh, mensen die dat, weet ik niet, de overschrijvers waren, dus, en dat werd dus toegevoegd. Uh, maar her, kijk goed uh, wat het helemaal is. Uh, zeven. umilat mi, en het woord mi, ja, dat toegevoegd werd aan de linkerkant. Romez, lechamishim, sharei, bina, die zin speelt op vijftig poorten van de bina. Kijk, mem, en Jut is 40, Mem is 40, En Jut is 10, Sam is 50. En dat zin speelt op 50 poorten van de Bina. We eat ba Jut, Ot En er is in deze, in deze Mi, Daar is Jut, De letter Jut. Kadma, en dat is de letter Jud, dus in die Mi, wat toegevoegd werd, daar zie je de letter Jude, de eerste letter van de heilige naam, van de Jud, K, Waf, Ja, dat is Mi. Dat Mi in de Mi zie je dan, Mem is 40. en dan Jud is de, de 10, de 50. En dat is tevens de die letter Jud van de Mi, dat is de eerste letter, Verwijst ook naar de, de eerste letter van de naam de hele naam dus Jutkei Wafkei, Hawaii. Umilaat ma romes, liminana die schmacadisha, terwijl de het woord ma, wat toegevoegd, werd ja aan de rechterkant aan Zij gaat zo ons uitleggen, dat aan de rechterkant. Dat is dan dat zin speelt op, de, op het aantal op het getal beter te zeggen, van de heilige naam, dus van de Hawaïa, van de naam van uh, Zeranpin, herinner je nog, Hawaïa van de Zeranpin, als je dat opschrijft, Yud, Kei, Waf, Kei, gevuld met Alef, dan wordt het 45, weet je het, we eet bij Ot, tin, yana, en in, de, in deze toevoeging Ma, of de naam Ma, wat toegevoegd werd, aan Abraham. Daar zie je de tweede letter. Zie je daar dat in dat, dat letter Zeg hey, zegt, dat is de, uh, de tweede letter van de heilige naam Hawaii. Dan hebben we die twee letters. En als, wat, geeft, wat doet er mee toe? Als ik zie die twee letters, dan heb ik dan de eerste letter is Chogma en de andere is Bina. Die zijn toegevoegd. En wat betekent... ...gogma in bina toegevoegd? In dat zin... Daar hebben we dan de hele Godlood... de grote toestand. 9 Ke, uh, ...na de... ...koma, na de eerste comma, ...kmoda taalmer, zoals je zegt... ...en dat is altijd... ...vaak zegt men dat... ...zoals je zegt, betekent dan... ...dat is als het woordjes... ...die dan... Uh, voorle, ...daar uh, aangeven... ...dat nu komt... ...naar die woorden komt dan... En, een citaat uit, uit, uit, uit het uh, hele geschreven. Khmode ataomer, zo'n dus uh, afkorting is hier. Kaf, dalet, twee apostrofes, apost twee aanhalingstekens en ale, alef. Khmode ataomer, ashrei ha'am shekachalo. Ashrei ha'am shekachalo. Ja. Ashrei ja. ha'am shekachalo, dus. Gelukkig is het volk... Chicago, dat hij het zo heeft. We Gaat u dan ons, ons dat uitleggen. To la al blima. De aarde hangt... aan blima. Blima. Wat is dan? We zullen zien dat... Het is. ook dat is... een, een hoge item... Blima is ook veel geschreven woord daarover in de Seferi Tsira. We zullen dat leren. We ochedien yitkaimu tien, ja? Ochedien yitkaimu trin albin. En dan worden twee werelden uh, tot stand gebracht. Of hun leven tot stand gebracht. Ontstaan. Nou, ontstaan, kan je ook zo zeggen. Ontstaan gebracht. Ontstaan. Bij Jude, alma, alma, de ate. Let op. In de letter door de letter Jude. Alma, de ate. De wereld, de toekomstige wereld. Om de wereld van de Bina, kan je zeggen. Oe, hei, en. Terwijl door de letter hey, alma, da, deze wereld wordt tot stand gebracht klomar, de volgende pagina. Samen dalet. De pagina samig dalet. 4 en 6. De eerste regel. Bami. Bara olam habba. Dus nu doet dat door. Dat wil zeggen, door mij. Dus de eerste regel bovenaan. In de sammigdalen. Pagina 64. Dat wil zeggen, door mij, door mem-jude. Ja, door mem-jude die toegevoegd waren. Die toegevoegd waren aan de eile. Daardoor werd Olam Haba. Werd Gevormd ge, uh, de toekomstige wereld. Uwe ma, en in de naam ma, para olam ha, haze werd deze wereld geschapen. Punt. We dienen, hoe remes ila avetata. We dien... en dat is, en dien betekent niet alleen dien... Ja, dien, dat Dalit Jud, en nun, is ook een Ramees woord van dat is, of deze, dat is. We dien hoe en dat, hoe is, en dat is, remes. en dat is de, dat is de hint van le'ela en le tata, van boven en beneden. Dat is wat gezegd wordt, van boven en beneden, twee. Uchidin abit tol toldot, tol doth, hebreus, shalim. Ma de lo dina, adah udihti. Eile drie tol doth ha shamayim Ulhu Hav tlajen ad deit baru Shmaya nee shmei, moet je zo zeggen, shmei de Avraham. Fir Gewande ishtalim shma da de Avraham. Shma kadisha Punt. De regel 2. En hier zie je dat dan aan het einde van de regel 1. E, is, was de sluiting van de uh, sluitende hakje. Dus dat was de sluiting van dat, de openbaring. En nu komt de zoger zelf. Oeh, gedien, abit, toldoot. En dan, kon dan werden de voortbrengselen. Zie je dat? Voortgebracht. Dat. En dan maakte hij. Tradities? Nee, en, nee, geen tradities. traditie. Geen woord traditie is, in, is genoemd in de zoger. Traditie heeft Voorebenen. niets te maken. Eh? Ja, het woord traditie staat niet in de zoger. In geen enkele uh, uh, geestelijke boek is sprake van traditie. Dat er uh, abit, en dan brengen de vruchten. Brengen vruchten of brengen de. Nakomelingen. Ja, dus geboren worden. Voortbrengsel. ja. En dan zeg je dan, Uhedin, en dan, Abitolin, en dan maakte dat voortbrengselen. Dus dat kon al voortbrengselen maken. Dus wanneer de it is, de Godlud, volledige Godlud, de naam Elohim, en de naam Abraham is, dan kan men. Uh, zielen maken. Voortbrengselen maken. Dus geven die levenskracht wat uh, met de, de het licht haaien binnen de chassadim. Dat kan zielen voorbrengen. Dat kan krachten geven aan de lachen. Ochedin, abitol, dood. Ochedin. En dan was het en dan maakte het, de voortbrengselen, betekent het al we naafak schma en kwam uit de volledige naam. En dan kwam de volledige naam uit. Gewoon een puur letterlijke vertaling en dan so zullen we zien wat hij ons vertelt. Maar de lohave kadim dana, wat er niet geweest was, voordat kadim dana, dat is dan dat in het Aramees. Hadahudichtief, so zoals het geschreven staat. Eile drie toldot ha shamayim wa baram, dat zijn de voorbrengselen van de hemel. En de aarde behiebaram bij het, het, hun scheppen. En dat hij dat tweede, in het vierde, vierde woord, behibaram wordt geschreven met een klein lettertje hei. Kulhu havut laien aded yit barush shmei de Abraham. Allemaal hingen zij. Ja, ze waren nog niet, niet klaar. Gingen ze... Uh, tot de naam Abraham werd geschapen. Kijk nou wat de zoger zegt. zoger zegt niet dat totdat de man Abraham kwam hier op aarde. Staat het niet geschreven. Let op. Goed kijken naar al die details. Die leren ons. Niet door tot die, tot die Abraham of de Jood weet ik veel, met de baard, en da, die, dat die kwam hier op aarde, dat staat niet geschreven, zie je. Dus al die krachten, die hingen nog, hingen als het ware nog, waren nog niet, uh, kwamen nog niet uit, totdat deze naam, Abraham, geschapen werd. 4. Kiwan de Stalin, schmadade de Abraham, Aangezien deze naam van Abraham eh, volbracht werd, tot volmaaktheid kwam, al die letters die daarbij toegevoegd werden, de heilige naam werd... Eh, kwam tot volmaaktheid. En dat is verbonden. Zie je dat Abraham aan de rechterkant en de Elohim aan de linkerkant eh, kwam? De naam Elohim is. De Heilige Naam van, de, van Hashem, ja, van de Schepper. De Heilige Naam. Dan wat zegt hij ons? Dat de Heilige Naam bij de abou wanneer de Zeran-Pin stijgt op naar de abou dan de Heilige Naam Elohim niet volbracht zonder eerst volbrengen van de Naam Abraham. Ja, dat weten we, het is alleen de andere bewoordingen, duidelijk. Dus de Naam Elohim, dat is dan de volmaakte die er geweest was... aan ja, in de linkerkant... De, aan de linkerkant... van de jirsut... en nu is het wel helemaal Elohim geworden... nu in de Bina... wanneer het stijgt op naar de Bina... dan is Elohim geworden... maar alleen maar... Uh, met... aan de overkant... Ten, uh, op de achtergrond... op de rechterkant... van hem... De naam Abraham. Oké. Dus Elohim zonder Abraham. Abraham zou niet volmaakt zijn. Deelig. Elohim. Elohim. De naam Elohim. Zonder Abraham. Zou niet volmaakt zijn. Dat is heel belangrijk. En daarom hebben we die relatie. Ook de relatie. Dat, uh, tussen de schepper. En, en Abraham. Zo heeft, hevige. Ja, zo, he, zo hechte relatie. Tussen die twee. Ja duidelijk. En de, de schepper heeft hem geroepen, et cetera, duidelijk. Omdat al die krachten, de, tot, tot, al die krachten, de scheppende krachten, uh, tot de juiste proporties te brengen, om dan de schepping volmaakt te maken. Vier na de, laat, na de punt. Had de, hoed, ha de hoedictief, zoals geschreven staat. Bayom asot ook allemaal, dat ook in de Torah aan het einde van de scheppingsdaad, beschrijving van de scheppingsdaad staat het geschreven daar in uh, uh, Bayom asot five hashem elokim eretz veshamayim, veshamayim op de dag van het maken door daar staat het geschreven. Door Hashem Elokim. Door Hawaia Elokim. Van Aretz. Eretz. En Op de dag wanneer eh, Hawaia Elokim. Maakte. Eh, de aarde En de, de Hemel. Hier. Gaan we verder. Dat is dan even de vertaling. En nu gaan we naar. De zogenaamde. Eerig belangrijk deze les. Nu echte. Hij komt in deze les, vertellen ons over dat de finishing touches, als het ware. Dus dat, dat de laatste fase van dat opsteken van de zeer en vorming van de moging voor zeer en, en, nou, en dat moeten we ook meemaken. Als we het meemaken, geduldig en, en vertrouwen, dan automatisch zullen we dat ook ontvangen. Zonder iets te doen, alleen je innerlijke houding, dat is alles. Dat is het wonderlijke van de zorgere, de uh, ari, dat het automatisch gaat. Je hoeft niet je hersenen uh, in te spannen. Het is echt een wonderlijke, wonderlijke manier. Alleen moet je meedoen, moet je het meedoen en niet ik, ik, ik doe iets. Eigenlijk steeds jezelf op de manier op te stellen dat jij wordt ontvangen, ontvanger. Dat is de hele clue. Dat is waarom dat geestelijke woord niet uh, men spreekt alleen over het geestelijke, maar men kan het niet erg weinigen die dat daar voor zich voor, niet, geen enkele intellect is nodig. Absoluut niet. En ook niet Iemand die van geboorte dat heeft. Alleen je moet, het, moet je, als het ware, schikken daarvoor. Dat is alles. Dat is geweldig. Dat is ook geeft een teken dat het, dat, dat is van de kom van de hemel. Eigenlijk, Dat je hoeft niets te doen. Je moet alleen meedoen. Alles ontvang je van het licht. Je moet ook meedoen. Je, het is net als je vader. Maar dat is dan niet van vlees en bloed. eigenlijk. Onze ziel gedraagt zich alleen naar één ding. Onze ziel die alleen heeft, uh, de bron van onze ziel is alleen maar goed en zeer antiek. Dat is de vader en moeder van onze ziel. Net zoals van onze vlees is alleen pa en ma ja, naar onze vlees. En niet meer. Maar onze ziel die krijgt niets van pa en ma van vlees en bloed. Ja, dat is erg belangrijk om dat te zien. Ja, dat, daarom is het alle relaties. Tussen, pa met, tussen de kinderen en, en hun ouders, is zijn alleen op materiële en emotionele grondheid en gebaseerd. Maar verder niets. Al die relatie moet je dan zien. Je moet respect hebben voor je ouders. En niets meer. Eindelijk. Het staat geschreven... Uh, dat men de... Schepper moet lief hebben. Dat wil zeggen de zierantie, duidelijk. En vrezen voor de moeder. Wie vrezen de moeder? Dat is de waarom moeten wij vrezen voor de moeder. De moeder waarover staat geschreven dat wij moeten vrezen voor de moeder. Dat is de nukwa of de ma, malchut van de atzilut. Daar moeten wij voor vrezen, duidelijk. Want zij heeft de, de nukwa waarom de nukwa van de atzilut? Waarom moeten wij vrezen voor haar? Want de malgoed van de Atsilut, die heeft twee punten, ja. De punt, punt, twee punten. De ene punt van de malgoed waar zij verbonden is met de Bina. Daar kan alleen maar het goede komen. Dat is de boom, de de boom van goed en kwaad. Dat is de, de bron daarvan is de malgoed van de Atsilut. Daar moeten we opletten, natuurlijk. En als wij richten ons richten door de malgoed in haar verbondenheid... In haar, op haar eigen plaats, op haar eigen dus, goed de goed als het ware, dan ontvangen wij kwaad voelen wij als kwaad daarom moeten wij vrezen voor, ontzag hebben voor de goed maar liefde hebben voor de vader, en de vader zeer Eigenlijk. waarom het is, heeft alleen maar chassadim en die houding bepaalt alles, de houding die die geeft alles. Deze houding. En dat moet je overwinnen steeds. De wens om te, we te weten. Die breekt alles. Die. Die, die macht. Die macht je wel lekker gevoel geeft aan de mens. Ja? Want de mens die voelt dat die macht krijgt. Terwijl in de Kabbalah. In het geestelijke. Wil je. Uh, behoren bij het geestelijke. Wil je in het eeuwige, In het eeuwige behoren, dan moet je macht doen. Aan degene die daadwerkelijk macht heeft. En niet aan de mens, welke mens dan ook. En het is altijd en altijd in elke generatie maken we dezelfde fouten, dat we kijken naar vlees en bloed, ja, naar boeken die men schrijft, etc. en we kennen toe aan de vlees en bloed, aan de mens, kennen wij toe de macht. Ja, kennen wij de macht toe. En daar moet je steeds opletten, dat jij aan niemand macht toekent. Ik bedoel, geestelijk. En natuurlijk in onze wereld, overal hebben we politici, politici en andere machthebbers. Eh, be en behalve de politici, hebben we nog andere zo machtige mannen hier ook in Nederland die alles regeren. Ja, zo'n so paar, man, paar, paar mannen die dat alles draaien, niemand ziet wie dat is. Een paar mannen die draaien de hele politiek. En alle discussies hebben ze daar op tv en En zij die paar, die paar die zitten daar ergens in... in ook in Nederland. Zo of <coughs> vier, vijf zitten en die draaien de, de hele... Doen de hele review. And en ik kan hen absoluut niet schelen hoe dat ze... Uh, Natuurlijk uh, laten ze wel op alles wel dat, maar die, die draaien alles, die die die die, die, die, die voeren de regie in elke generatie heb je het precies hetzelfde, in elke business heb je het precies hetzelfde, in elke branche heb je het precies hetzelfde. Maar wij hebben het nu niet daarover, wij hebben het over het geestelijke, ja, niet over de, niet over de branche van het geestelijke, dat is ook een geweldige branche, ja, alle, alle religieën, dat en allerlei het is enorme enorme branche van het cultureel culturele erfgoed. Ja, er zitten al miljarden daarin, in deze business. Eindelijk. Maar aan ons is, wie wil echt iets zinvol? Alleen maar de ware pakken. Je moet alle macht vluchten, van elke ambt. Vertoning van de macht binnen jezelf natuurlijk. In eerste instantie binnen jezelf. Dat is, is natuurlijk vereist discipline. Steeds discipline en discipline. We keren terug naar de vorige pagina. Pagina, samen. Geme. 63. De rechterkolom van de Hassula. De Reichel Twinta Honderam. Eerlijk belangrijk wat die je in je woords vertelt. Ze uh, twinta. De referentie letter mem, het, achten, vierta. Itaru, Itwan, lies, li aslama, li aslama, vihula. De letters zijn opgeveekt wat voor de volmaaktheid wechule, enzovoort. 21. Omwe Fares d'waraf, en hij legt zijn woorden uit. Kijk, ha, scher, The De linker kolom. Hij war, hij jude, lega schliem, lecad ze twee, u lecad ze, ot mem. Punt. Alles is naar krachten, ja? 21. Ume Fares waaraf en hij legt zijn woorden uit. De zorg. Ki want tun, hit arroo haot die de letters opgewekt waren. Wat is de opwekking? En hij gaat ons een de regel één. Uh, Hassulam, de linkerkolom. Wat, wat was de opwekking? E waar alfabet res, die verkreeg dan de hei. Ja, in de, in de yersoet. Terwijl ze in yersoet waren. We moeten Jod eilen, terwijl de letters eilen, die verkrijgen dan de in de eerste. Le hash, le tzadze, le tzadze, om te volbrengen dat de streven, het streven is om dat te volbrengen. Waarom worden die de letters? Om tot volbrengen, volbrengen de naam van Hashem. Om tot vol, om eh, vol, volmaakte, volmaakte te brengen. Aan de ene kant en aan de andere kant. Beide kanten hebben we rechts en links. <coughs> aan de ene werd, aan de links werd Jood toegevoegd, ja? En aan de rechts werd, en rechter werd, werd hij toegevoegd. Ja, de hele tendensie moet je goed weten. Hij is om tot volmaaktheid te brengen. Dus dat is, that is wat hij zegt. Als God zie mem, dan bracht hij uit. De letter, dan bracht die de letter Mem uit. Hier zitten vele geheimen in de letter Mem, dat nu uitgebracht wordt. Ook aan de vorm, we zullen zien, hoe dat allemaal zit. Punt. echad, et, דגעי נו לצד האותיות אלוק, אלוק, אלוקי. ואחד פיר לקח את עמם לצד זה דגעי נו לצד האותיות אברגה. ונשלם השם הקדוש ונעשה הצירוף זה אלוקים. En nog eentje, weni gam, kem, hashem, avraham. Twee. Lakach, echat, de ene, van de ene kant. Nam, de ene nam, de letter, mem. Drie. Lezadze, aan de ene, voor de ene kant. De heino dat wil zeggen, lezad, oti, jod, eloki tot aan de kant van de letters Elo ki dus aan de linkerkant en nu spreekt je over de fallback. nu spreekt je over de toestand, wanneer de deze hierantins steekt op uh, naar de abouima. Dat is de en daarbij daar was de toevoeging van de letters van de letter mem. Dus die फर्क dan de letter mem aan de linkerkant. En de andere, en de ene, dus de andere zegt hij, die nam, hij zegt niet de andere, hij zegt de ene dat en de ene dat, zo zegt het in het Hebreeuws. Je ja, zegt me maar niet de ene dat en de andere dat. Waarom niet? Waarom, waarom zegt het, zeg men niet in, het, niet in het hele getal, de ene nam dat en de andere, andere nam dat. De andere kan je niet zeggen. Huh? Ja, dus maar, nee, maar je ager, je andere, ager is dat is het slechte. Heel goed. Heer goed. Heer goed. Nee, hij heeft het goed gezegd, natuurlijk. Als je zegt dan de ene nam dat en and de andere, andere is ager, is een an ander. Dat yeah. is dan de andere kant van Medaille, dat is, is dan de citra agra. En yeah. men wil niet dat vermelden, eigenlijk. Als het no onnodig is, dus kijk nou wat de cultuur, het is geen, geen eufemisme. Absoluut niet. Eufemisme, dat is iets anders, dat is een cultuurpatroon. Maar in het heilige, in het leren van het heilige, moet je niet... Kijk, in onze wereld kan je alles zeggen. Zelfs, ja, zelfs uh, de namen van die, wat je wil zeggen, je kan zelfs vloeken wat je wil. Het wordt niet minder, alleen het is, het, is, het, is niet, het is niet leuk, het is niet prettig ofzo. Maar je gaat niemand, niemand, niemand, niemand minder maken. En soort. ook jij gaat, met jou gaat niets gebeuren. Natuurlijk niet de mens die aan zichzelf werkt. Maar als een mens die aan zichzelf werkt, die moet opletten. Eerlijk, iemand over de straat die zegt, stout zijn, zijn voetje in zegt dan, oh, yes, yes. je zegt dan, so, nee, dat is niets. En hij kreeg ook niets. Waarom? Als een mens aan zichzelf niet werkt, heeft hij geen... Aantreed, eigenlijk. Hij heeft geen verbondenheid met het hogere. Maar als iemand werkt aan zichzelf, die moet dan opletten. Want jij kan iets en de naam van een bepaalde kracht uitspreken, waarbij dan de naam wordt als het ware aangeroepen. Naar krachten. En dan wordt aangeroepen aan jou, jij hebt het opgeroepen. Dat is verschrikkelijk. Ik heb helemaal, weet ik absoluut. Al jaren, dat weet ik absoluut niet. Ik ook in Rusland, in Rusland is iemand, als iemand niet scheldt. Dat is geen Rus. Tot, en tot aan de president toe. De president, die weet echt goed. Maar ik ook ik kon het allemaal, maar ik heb het helemaal, helemaal weg van mijn vocabulaire. Ik, ik, ik weet het absoluut niet. Eigenlijk, zo so is het. Discipline die vanzelf van binnen komt. Je hoeft niet te zeggen, ik doe dat niet, ik doe dat niet. Gewoon vanzelf gaat het afsterven. Eigenlijk, het kwaad gaat afsterven vanzelf. Hij moet er natuurlijk meedoen. En dat is, dat is wat hij zegt ook hier. Kijk okay, wat hij zegt. We, hij gaat, hij zegt, de ene neemt de letter mem aan de ene kant. De heino, en hij zegt, dat wil zeggen, letzat drie. Letzat, otje, jod, elokie. Naar de kant van de letters, elokie, dus naar de linkerkant. En je voegt dan de letter mem toe. We zullen zien wat de letter mem is. We gaan gaat en de ene aan de andere kant. Vier lakage, mem. let zat ze, neem nam. De letter mem naar deze kant. Dus naar, naar de rechterkant. De nu dat wil zeggen. Let zat houdt je jood, avraha. Naar de kant van de letters Avraham. Dus daar waar de chassadim worden opgebouwd. En dat is allemaal de weg van Abraham. Herinner je nog de weg van Abraham? Abraham ging van de Urkasdim, van de plaats die heet Urkasdim. De plaats waar hij geboren was. Ook dat natuurlijk moet je dat... Uh, eh, dan ook dat heeft absolute geestelijke betekenis waar hij vandaan kwam. Uh, maar goed, maar dat is wat hij zijn weg was, dus wat hij deed om te komen tot de naam Abraham. Dat is wat waar de Torah, Torah over spreekt is om op te bouwen alle de hele Naranjai van de Chassadim. alle lichten van Chassidim. Dat is de weg van Abraham. We nislam Hashem akados. En de naam, de heilige naam, werd volbracht. Vanessa, en is geworden, Hatsiruf, dat is geworden de, de combinatie van de letters, Elohim. Dus aan de linkerkant, kant, ja, Elohim, en dan plus Mem, dat wordt het Elohim, en lo -kim, dat is dan de volledige heilige naam. Punt. We nishlam gam HaShem Avraham. En er werd eveneens Volbracht tot vol magde kwam. Avraham. Punt, zes na de punt. We ze ma, sche maar ni nishlam ze, slam kam ze, dat is wat hij boven zegt, de zogger. ni nishlam ze, wanneer deze, letterlijk wanneer deze tot volmaakte komt, wordt ook deze tot volmaakte, komt ook deze tot volmaakte. Dus de een en de ander, maar de ander wordt niet uitgesproken. Punt. Dus de rechterkant en de linkerkant. om riem. Acht. Shalakah, Hakadosh Barouguh, dit mi. venit het nam, dat is het nijen eile. Wanneer zeggen ze En nu had hij dan stukje geven van dat wat toegevoegde, ja, dat tussen de tussen de haken wat we hadden. Die had hij dat nu had hij dat ons vertaalde dat openbaring, dat wat toegevoegd werd aan de zoger. En er zijn degenen die zeggen, ach, shelakah ha kadosh dat de heilige gezegende zei, nam, et oute jood de letters mi, mem en jud we niet nam, boute jood en gaf zei aan de letters eile. Dus, net, ook ik heb het ook in het blauw aangegeven. Ja, de letters eile, en dan, Mi werd toegevoegd, dus niet alleen niet de, alleen niet de mem werd toegevoegd, maar de, sommigen zeggen dat het mi direct mi werd toegevoegd, aan de linkerkant, aan de ele, en ma, he, en mem, of ma, in andere volgorde, werd toegevoegd aan, he, waar, en dan werd het Abraham. Ook dat is een, een opinie. We na saatsi roef elokim, dus mi werd to, uh, gegeven aan Ele, aan de linkerkant. We na saatsi elokim en werd een combinatie, opeenvolging van de letters gevormd. Elokim, dat is de heilige naam elokim. Punt. 9. We lakach hakadosh baruchu. 10, de regel 10. Oti jot, maar we niet naan be ei war. We na saatsi Elif Abraham ve la kah buruhu en akadosh buruhu nam tin otiyot ma the letters ma En we moeten geleerd dat dit ma is dan onderste wereld en dat is gesadigd venit na venit nan beivar en haf ze aan de aan de eivar aan het orgaan van de rechterkant we na sagatzi ruha abraham en er werd de opeenvolging van de letters. De combinatie van de letters ook, kun je zeggen. 11. Abraham. Dus, de volledige geset. Punt. 11. Vahamila mi romezet. Lechamishim sharei bina. We ba Vamila mi od yud.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 Weesh ba and there is in her. In that word, there is in her. In that word, but Mila Eichar who fucked it on to in in that word mi What yout there is the tweede letter is yout in the mi shehi he other is shown is Stevens. 13. de eerste letter van de hele naam, van de naam Hawaii, ja, de Yudkei dus de letter, in die mi, daar zit, de eerste letter van de Yudkei uh, Wafkei, en dat is Chochma. 13 na de punt, Waamila, Ma, Rome is het, 14. en dat is Chochma, ja? ja, dat is, Yud is Chochma. We een lama, Romezet, Fertinle, Mispar, Die Kiehavaya. Hier moet je dat in plaats van de Alef, de laatste, dus een na het laatste woord, in plaats van de Alef, volgens mij moet het hei komen te staan. Dus de naam Hawaii. Dus Hey moet het in plaats is de laatste, laatste letter van het een na het laatste woord. In de reekel 14. Ki Havaya Bamilui 15 alafin. Hu bagi matria ma. Wijes ba babila zestima od hasnia. Shel shemakadoos Havaya. 13. Wahmila ma en het woord ma dat aan de rechterkant wordt toegevoegd. Ja, en dat is dan gesadiem. Geeft dan aan dat het de lage wereld wordt toegevoegd door, door de ziwoek wat we hebben geleerd vorige keer. Van dit opstegen van Zerandien, et cetera, naar Jeruzalem. En het woord ma, het woord maar, die zin, dat zin speelt dat zinspeelt op 14 Lemispar op Hashemakados, op het getal van de Heilige Naam, Hawaii. Hoe? die hawaïa be miluy alafin, want de, la, de naam hawaïa, als je het voorleest spreekt, jood k w k met een alef, dat heet be miluy alafin bij met de vulling do, gevuld door de letters alef, ja, de tweede en derde en de vierde. Nee, uh, het is hier, he, want het gaat over Milaan, volgens mij. Nee, nee, nee, het is gewoon. Uh, Nee, Hawaii. Zij dacht het ook zo, so, maar dat is niet zo. Maar dat is wel, lijkt wel het is, maar het is niet. Uh, het kan ook zo so zijn, maar het is... Dat kan ook zo so zijn, maar misschien beter dan wat ik had gezegd. Makkelijker te herkennen. Dat betekent ook zo. Ja. De betekenis is zo. Precies, hetzelfde betekenis. Dus, als je nu vult die Hawaii met de, letter, met de letters... Uh, Alef, dan wordt het Ma. Ik zal straks nog even, voor, om even nog op, de, op het bord links zo optekenen. Gewoon dat we het herinneren, ter herinnering brengen. Huba Gimatria Ma, dat is Gimatria Ma. Dus dat is weer de, de, de naam van de Hawaïa, van de Ziranpien. Gevuld met de letters Alef. Uh, optellen, dan hebben we opschreven, dan hebben we het getal ma. We ba en er in haar in dat woord, bamila ma in het woord ma. Othashnia ja, de tweede letter, ook de tweede letter van het woord is hij, en dat is tevens de tweede letter van de naam, van de heilige naam Hawaii. Dus eigenlijk zien, wat wij zien hier, dat aan de linkerkant wordt het jude toegevoegd, in, om dat, uh, of sorry, jude mem, die twee letters worden toegevoegd, en waarbij de eerste letter de gogma betekent, van de, gog", van de van gogma van de naam van de Hawaïa. En aan de rechterkant hebben wij hey of ma toegevoegd, waarbij de hey Hey, mem, waarbij de hey is de tweede letter van de naam van de Hawaïa. Oftewel de Hassadim. Van de hey, Hassadim en Kochma. We he, Shehi, hey, dat deze de tweede letter is de letter hey, 17. En nog even. Omer, Ashe, Haam. We hoelen, we houden, we houden, we houden, we houden, gelukkig is het volk we houden, we She we houden, we houden, dat, houden, Hawaii, houden, we houden, we houden, we houden, we houden, zijn, houden, we houden, we houden, Een heel speciaal is vers, waarbij de Hawaïa is zijn elokie, hij is, is zijn elokaf. Het is zeer geweldig, dus eigenlijk staat het in deze versen, niemand snapt het wat het hier staat. Het is heel eenvoudig, dat men, men let niet op, hè? men leert de harde dingen, maar, maar dat denkt men dat men dat allemaal weet. Kijk nou hoe geweldig het is, Ashrei Ha'am, ten eerste wie is volk, alles wat in de mens is, dat zijn volk is. Eigenlijk. Wordt geen woord gerept over het volk, volk dat en volk dat. Als zeg ik het u echt, zo is het. Alles is in één mens. En als elke mens, al het hele volk wat in zijn wensen is, corrigeert en brengt tot één. Dat is wat Hashem wil doen. En als elke mens brengt dat zichzelf tot volmaaktheid, Dan worden we volmaakt. Maar volk, het volk wordt volmaakt. Nooit van nooit. Gro groeps geweest kunnen we nooit volmaakt worden. Eindelijk. Wat er allemaal staat geschreven dat het volk stond op, het, op de Sinai, op de berg Sinai zoals één. Wat helemaal eenheid was, was één. Eigenlijk was Moshe is genoeg. Voor het hele, voor de het hele Torah te ontvangen. Alles was één, alleen Moshe heeft dat ontvangen. Stond dan het volk daar, stond dan het hele Joodse volk stond daar op de berg, onder de berg Sinai. Dat ook. Huh? Dat ook. Dat zeg je altijd. Zeg dat zeg ik ook, natuurlijk. Nou, waarom? Alles moet wel overeen komen, maar Moshe is, alleen Moshe is al genoeg. Ze heeft zijn eigen volk in zichzelf, duidelijk. De hele bedoeling is om uiteindelijk dat elke mens zelf dat allemaal, alles in zichzelf heeft. Al de rest helpt niet. De rest is alleen maar de machtsvertonen, machtsverhoudingen, en alleen maar werken aan de macht en niets anders. Het is niets anders. Het helpt heel absoluut niet. En dat is wat zegt. Ashrei Ha'am, let op wat hij zegt in dat vers. Er staat het. Ashrei Ha'am, gelukkig is het volk. Jehavaya elokav, kijk nou wat hij zegt dat Hawaia is zijn elokaf, is zijn elokim. Hawaia is... Ze hier staan als het ware de, um, een paradoxale samen... Hoe zeggen dat? Combinatie van die woorden. Gelukkig is het volk dat Hawaia... Dus dat Hawaia is wie Hawaia is? Welke naam? Is Barmhartige, Ja? Dat de barmhartige is zijn elokim. Barmhartige is zijn dien. Eigenlijk in de dien kunnen we vinden dan barmhartigheid. Maar hier is het omgekeerd. Dat in de Hawaia, dat de Hawaia is zijn dien. Dus hij accepteert de dien uh, in de Hawaia. Maar dat komt wel. En nog even af, we gaan toe, en nog we, we zijn klaar. We gaan toe en het is geschreven, En dat gaan we dat na de pauze doen.